Twee uur. uur. het eerst met het nos Journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is opgelucht dat er een einde is gekomen aan de gijzeling van Sjaak Rijken. De Nederlander werd vanochtend door Franse militairen bevrijd uit de handen van moslimterroristen in het uiterste noorden van Mali. Hij is daar bijna 3,5 jaar vastgehouden. Koenders zegt dat Rijken naar omstandigheden goed maakt. Sjaak Rijke werd in november 2011 met enkele andere toeristen ontvoerd door moslimterroristen. Toen hij met zijn vrouw op vakantie was, zijn vrouw wist te ontkomen. Bij de bevrijdingsactie zijn twee terroristen gedood en twee opgepakt. Ook zijn wapens in beslag genomen. De Oekraïnse president Poroshenko heeft geen bezwaar meer tegen een referendum over meer autonomie voor de opstandige regio's in het oosten van het land. Het Oekraïnse parlement werkt aan een wetsvoorstel voor zo'n referendum. En Poroshenko zegt dat hij dat niet zal dwarsbomen. Ruim een jaar geleden was de roep om een referendum aanleiding voor veel onrust in Oekraïne. De regering stond de volksraadpleging toen niet toe. In de Franse Alpen wordt gezocht naar persoonlijke bezittingen van de slachtoffers van de German Wings vliegramp. Tot nu toe zijn onder meer mobiele telefoons gevonden. Hoewel die in slechte staat zijn, kan er mogelijk toch informatie vanaf worden gehaald. De zoektocht naar stoffelijke resten van de slachtoffers werd het afgelopen weekend stilgezet. Er zijn 150 verschillende DNA-profielen gevonden en er waren ook 150 mensen aan boord. Voetbalclub Venerbatje hoeft deze week niet in actie te komen na de aanslag op de spelersbus van zaterdag. Een onbekende beschotende bus, daarbij raakte de chauffeur zwaar gewond. Venerbatje wil dat de hele competitie wordt stilgelegd, totdat duidelijk is wie achter de aanslag zit. Maar de Turkse voetbalbond heeft alleen de wedstrijden van Venerbatje uitgesteld. Alle andere clubs moeten deze week wel spelen. Het weer nog op sommige plaatsen wat zon, maar meestal is het bewolkt en het kan wat regenen bij hooguit 11 graden. Vanavond klaart het op en vannacht kolt het af tot rond het vriespunt. Morgen droog en op de meeste plaatsen zon. Het wordt dan 8 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANVB. In de Randstad alleen wat drukte op de A1 en de A16. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. En richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 3. En bij een Brugge nog eens 7 kilometer langzaam rijden. Op de A16 Breda Rotterdam. Tussen knap het Ridderkerk en rotterdam Feyenoord 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinfoort.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 I'm Lekker is zo'n maandagmiddag. en dan beginnen met de muziek van Eric Clapton Jordan Lela. Het is zeven over twee. Een hele goede middag en welkom bij Zandvoort op maandag. Jawel. We zijn er op uh, tweede paasdag 2015. En deze editie staat met name in het teken van de paasraces. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, de Paasbruntjes zullen inmiddels uh, tegen het einde uh, lopen. En uh, wij gaan uh, gewoon drie uur live radio maken op deze paas, tweede paasdag. Beetje somber dagje hè, qua dat, weer. Dat wel, dat ja. wel. Maar uh, we hebben gisteren natuurlijk mogen genieten van een prachtig weer... En de, de weersverwachting was zaterdag natuurlijk goed opgesteld... door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Dus uh, nee, het is nou iets minder weer, maar genoeg uh, dingen te doen. Zijn de kids momenteel uh, druk bezig in het centrum van Zandvoort... met hun paas puzzeltocht, uh, georganiseerd door On Air Events... Uh, gaan wij ons uh, vanmiddag uh, voornamelijk richten op het uh, live-verslag van het circuitpark Zandvoort. Want vandaag zijn natuurlijk de tweede dag van de paasraces volop in gang. En daarvoor is uh, voor ons aanwezig Willem van Densen. En kwart over twee gaan we voor het eerst live schakelen met het circuitpark Zandvoort. Vanmorgen natuurlijk al een aantal races gehad. En vanmiddag nog een aantal races te gaan. Dus Willem gaat e ons even een update verzorgen over de stand van zaken... tijdens deze tweede dag van de paasraces op het circuitpark Zandvoort... Verder hebben we natuurlijk de vaste items, zoals er zijn rond de klok van half vier. De evenementenagenda. Houd uw pen en papier bij de hand, want er is even van alles te doen in en rondom Zandvoort. In deze evenementen verdienen uw aandacht. Half drie, het enige echte weerbericht van Zandvoort. Samengesteld door Lex van der Hoorn. Met andere woorden, www.meteopagina.nl Het dieren van de week, die luistert naar de naam Sophie. En het gedicht van de week, ik ben er nog niet uit. Ik heb er twee liggen, dus je mag kiezen. Eén gaat over radio maken en de ander gaat over de eenzaamheid. Dus Oké. Okay. Je mag nog kiezen, Rob. Uiteraard hebben we natuurlijk ook Zandvoorts nieuws in het kort. En verder uh, volgen wij voor u ook de, de European Hockey League uh, finale... die om uh, kwart voor drie van start gaat uh, in Bloemendaal. Bloemendaal is, is het helaas niet gelukt gisteren in een zinderende halve finale... tegen Oranje-Zwart. En dan hebben we het natuurlijk over hockey... Er moesten zelfs shoot-outs aan te, te, te pas komen. En uiteindelijk trok Oranje-Zwart aan het langste eind. Dus momenteel wordt de, de, hal, de, de kleine finale de, de, de, om de plek 3 verspeeld. Tussen Royal Daring en HC Bloemendaal. In de tussenstand is daar momenteel 0-1. Daarover verderop in het programma meer. En natuurlijk veel heerlijke muziek. Zo is het. Nogmaals een hele goede middag. Toch wel een beetje het idee dat het vandaag zondag is. Maar het is toch echt maandag. Zand op maandag bij je tot aan uh, 5 uur vanmiddag. Met nu Starship uit de jaren 80, Rebuild Bay City. studio van CFM aan de tolweg Tina deden Albert en ik even lekker mee. Deden we met deze serie van Starship uit de jaren 80, Jorda. We built this city. Nou, zo dadelijk schakelen we live over naar Cleep Park Software, naar Willem van deze. Maar eerst nog deze van T-shirt. Hier is Sea Like Sweets. Ways Radio, alleen op ZFM. Tweede Paasdag bij Zuren. Door de, de groep T-Sets. En dat was Sea Like Switch. CFM Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, en voor de allereerste keer vanmiddag schakelen we live over naar het Circuitpark Naar Willem van Dezen. Want vandaag de Paasraces op het uh, circuit. Vanmorgen begonnen om 10 uur. Toch Willem? Ja, dat klopt helemaal. Uh, paasraces, uh, tweede Paasdag. Altijd uh, traditiegetrouw op de maandag. Ook met Pinkster is dat altijd zo. Uh, daar komt dit jaar uh, verandering in. Uh, Pinkster gaan we wel op de zondag doen, maar uh, het is nu pas... en nu zijn we op de maandag uh, aanwezig op het gebied. En zoals uh, zei, uh, vanmorgen om uh, tien uur uh, begonnen met de Clio uh, Cup... Uh de Clio Cup Benelux uh, wordt dat tegenwoordig genoemd. Uh, tien auto's hadden we aan het starten en het was eigenlijk wel een uh, vrij saaie uh, vertoning, uh, moeten we zeggen. Ja, we hadden met de uh, opwarmeronde, twee opwarmerondes werden er gereden. Was, uh, Ronald Marien, het Ronald Morin dreigde uh, wat te gaan regenen, het spet ook enigszins die met de regenbanden toch uh, de opwarmeronde ingingen. Uh, ik kwam er ook snel achter dat dat niet het juiste rubber was onder zijn auto. Dus tijdens de tweede opwarmronde ging hij de pits uit alleen om te wisselen naar slechts. Maar was eigenlijk al kansloos om... ...voor die mee te gaan strijden in die race. Wie dat niet was, was Niels Langeveld. Hij vertrok van Paul. Hij had een super start van begin tot einde aan de leiding. tweede heel knap werd Loris Heesemans. Zoon van Van Heesemans. Loris, die ook internationaal gaat racen. Die gaat meedoen in de programma's bij het TTM. Ik hou die tekenen. En van die jongen kunnen we wel wat een en ander gaan verwachten. En derde was het uiteindelijk de kampioen van dit jaar, Sebastian Brekemol. Die zijn titel niet gaan verdedigen, maar die dit weekend, tijdens deze raceweekend, begint met een achterstand op Niels Langeveld, die vorig seizoen tweede werd in de Clio Cup. Die gaan zo dadelijk weer van start voor een tweede race. De planning was half drie. Dat zal waarschijnlijk niet gaan lukken. We hebben wat vertraging, we hebben zojuist de uh, Dutch uh, super car challenge gehad. Uh, een leuke en spannende race, maar die eindigde met een code rood, want het was een race over een uur en twee minuten voor de afloop uh, van die race was het uh, BMW van Olei die op het rechte eind uh, alle olie uh, die er aanwezig is in een BMW uh, uitstrooide op het rechte eind. En daar ja, zorgt er voor een ijsbaan wat de witse beslissen uh, de race te staken met een rode vlag. En die olie, uh, ja dat moet natuurlijk ook uh, opgeruimd worden. Vandaar de vertraging voor de Renault Clio Cup. Wat we wel uh, zien nu op de baan is uh, de Stichting Groot Hart. Uh, die is aanwezig, Stichting Groot Hart. ...die kinderen met een uh, hartafwijking of die een hartoperatie hebben ondergaan. Allemaal met uh, hartproblemen, dus uh, een leuke dag bezorgd. En die worden rondgereden in snelle auto's, onder andere uh, radicals. Nou, chauffeurs zijn niet de minste. De snelste uh, dame eigenlijk die er op de wereld, uh, nou ja, bijna op de wereld, uh, rondloopt uh, uit Friesland... ...komt zij bijtske vissen... Hij komt dit seizoen uit in de World Series Renault 3,5 liter. En zal daar echt wel voor aan gaan meestrijden. Is een van de rijders, een andere, ook al een deelnemer aan de World Series 3,5. Meilert van Buren. En natuurlijk ook de initiator van het geel, Rob Campus. Die ook wat kinderen in de rondrijdt. Ja, want Rob Campus die heeft het zelf ook aan zijn hart, hè, geloof ik. Oh. Daar stel je vragen waar ik geen antwoord op heb. Ja, volgens mij wel, maar dat weet ik niet dat, zeker. Als maar... je daar ooit uh, problemen mee gehad, uh, zou het zou best kunnen. Uh, even, dat, uh... even nog een vraagje tussendoor. Uh, uh, Niels Langeveld wint dus de eerste race van de Clio Cup. Uh, straks start uh, de rij, race 2. Maar in de, uh, ik had begrepen dat in de uitrijronde na die eerste race dat er uh, rook kwam uit zijn motor. Heb je daar uh, meer informatie over? Ja, ja God, uh, word, word, misschien dat het een kleinigheid was. Ik zou in ieder geval uh, wel met uh, zijn auto zonder uh, problemen richting uh, pre gaan. Dat is uh, waar de auto's opgesteld worden voordat ze de baan weer op mogen. Dus ik neem aan dat dat uh, door het team van uh, Dylan Koster, uh, mocht er een probleem zijn, uh, helemaal weer is opgelost. Oké, okay, nou Willem, ik zou zeggen voor zover hartelijk dank. We komen later weer bij je terug. Want we zijn re reuzen benieuwd of Niels Langeveld dit ja, toneelstukje... ook nog voor een tweede keer kan gaan opvoeren. Ja, dat zijn wij ook hier. En uh, we gaan het volgen zo dadelijk. Hij is in ieder geval lekker onderweg, die Niels. Dat uh, kun je wel stellen. Beter beginnen als dat hij gedaan heeft. Uh, dat kan niet. <laughs> Dankjewel Willem voor dit moment. En straks meer van Willem van Denzen. En ook dit van nu, hoor je bij CFM. Zo dus deze volgende Moon, dat was Shut Up and Dance with Me. In de met het vier minuten voor half drie, ik had ze juist over Rob Campus, De initiatiefnemer van de stichting Groot Hart. Hij heeft op zijn derde, heeft hij, derde levensjaren heeft hij een hartoperatie gehad. Dus vandaar ook dit initiatief vanuit hem. You Speciaal gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. Deze uit de jaren 80 van de SOS-wens, Jorde the, the Finest. 25 jaar, ZFN, Westkust, weerbericht. Ja, het is 1 minuut over half 3, we gaan eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Te beginnen met vandaag. Ja, het regionale weerbericht voor Bloemendaal, Zandvoort en bij de Noordwijk en omgevingen, met name natuurlijk Zandvoort. Vandaag, het zal u niet zijn ontgaan, meest bewolkt, maar later in de middag toch een beetje opklaringen. Matige noordwesten tot noordenwind. Maximum temperatuur in Zandvoort vandaag 10 graden. Dan gaan we naar morgen dinsdag. Hebben we eerst zon en in de loop van de middag toenemende bewolking. Matige westen tot zuidwestenwind. En de maximumtemperaturen maximum in Zandvoort komen niet hoger dan 9 graden. Dan gaan we naar de woensdag. Een periode met zon en zwakke tot matige noordelijke wind. Maximumtemperaturen in Zandvoort circa 12 graden. We gaan de goede kant op. De normale middagtemperatuur in dit jaargetijde tijden voor Zandvoort is circa 11 graden. De actuele zeewatertemperatuur, dat voor de diehards langs het strand is circa 8,5 graden. En deze weersverwachting is opgesteld door de, onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Horn. Ja, en dan uh, zat ik vanmorgen even naar een Belgische zender te luisteren. Eind van de week in België is zo rond de 20 graden. En wij, wij gaan ook die goede wij kant op. Wij gaan ook op. die kant op, hè? dus ja, helemaal goed. Maar meer daarover op www.meteopagina.nl. Of kijk op de Facebook-site Meteo Zandvoort. De, Facebook, de nieuwe Facebook-site van onze weerman Lex van der Hoorn. Dat was het weer. Zie je het Zandvoort? Ja, die Lex is uh, goed bezig, Albert-Jan. Ja, heel goed. Heel he? goed, heel goed, goed bezig, ja. Hé, hey, we hebben een jarige, een jarige oh, ja. collega. Toet, toet, toet. Zullen we even gaan zingen voor hem? Eitje tikken met Ruud. Ja, <laughs> Ruud. Van harte, jongen. Van harte gefeliciteerd. En dan komen ze aan, hè. De Beatles. Hey, Jude. Don't make it bad. Take a sad song. To make it better, hey don't be afraid. You were made to go out and get her the minute you let her under your skin, then you begin. Ja, ze zien het een beetje verkeerd. Het moet eigenlijk zijn heel ruit. We doen op tweede paasdag met deze van de Beatles, je hoorde, hey juice. Vandaag uiteraard ruime aandacht voor de paasrace op circuit. Ga zo dadelijk weer van start met race nummer 2 van de Clio Cup. En ja, natuurlijk een goede kanshebber voor dit weekend is Niels Langeveld. Zo dadelijk horen we meer over die race van onze racecollega Willem van Densen. Ja, jij bent helemaal stil. Oh ja, nee, oké. Okay. Ja, nee, ja, ja, nee. dat er nog een plaat kwam. Oh nee, nee. Maar we gaan eerst even hockeyën. Oké, okay, dat is want goed. Want uh, op de finale van de European Hockey League... en Bloemendaal staat uh, op het moment van het beginnen. En dan hebben we tegen UHC Hamburg tegen Oranje Zwart. Maar we gaan even terug naar gisteren... want toen was het de halve, halve finale met de thuisploeg Bloemendaal... Tegen Oranje Zwart. De hockeyers van Bloemendaal zijn er niet in geslaagd de finale van de European Hockey League te bereiken. In de halve eindstrijd gisteren werd na shootouts verloren van Oranje Zwart. Thuisploeg Bloemendaal begon goed in de eerste kwart, maar dat leverde geen goal op. In de tweede kwart kwamen de mussen toch ook nog op voorsprong via Glenn Schuurman. Het derde kwart verliep vervolgens desastreus voor Bloemendaal op het kopje. Oranje Zwart kwam binnen enkele minuten op 1-2 door Rob Rekkers en Jelle Galemaal. Tot twee minuten voor tijd bleef die stand op het scorebord staan. Toen poesde Ton Boon de gelijkmaker binnen uit een strafcorner. 2-2. Shootouts moesten beslissing brengen. Bloemendaal-doelman Jap Stokman was er door familieomstandigheden niet bij... waardoor Maurits Visser de kans had om de held te worden van de dag. Hij hield ook een shootout tegen... waarna Wouter Jolie uh, de kans had Bloemendaal naar de finale te slaan. Hij sloeg zijn backhand echter naast. Uiteindelijk profiteerde Oranje-Zwart door niet meer te missen. Boon deed dat wel... 4 tegen 5. Dus uh, de halve de, laten we zeggen, de kleine finale tussen Royal Daring en HC Bloemendaal. Die stand is momenteel 0-1, dus wellicht dat Bloemendaal toch nog derde kan worden. En uh, straks later in dit programma uh, uh, volgen wij de finale tussen UHC Hamburg en Oranje Zwart. Dat wat betreft het uh, hockeynieuws bij CFM, we houden het voor je in de gaten op tweede paasdag. Ja, Paul Jong kennen we allemaal wel met Love of the Common People, maar dit is het origineel ervan. Speciaal voor Willem Bruist, hier is Nicky Thomas. She does never dress without a patch for the party to go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 Het was dit uh, vele jaren geleden. Deze opvallende De I love your smile. Ja, zo dadelijk gaan we weer over naar het circuitpark Zandvoort. Maar eerst even ander sportnieuws. We hadden juist, uh, al het juist uh, al over hockey, uh, Albert-Jan. En Bloemendaal uh, kansmakend op uh, plaats nummer drie. Heb je daar nieuws over? Ja, ze hebben inderdaad uh, brons behaald. Troostfinale Euro Hockey League prooi voor Bloemendaal. De hockeyers van Bloemendaal hebben zojuist brons gepakt bij de European Hockey League. In de kleine finale werd de Noord, waren de Noord-Hollanders te sterk voor Royal Daring 1 tegen 0. Het enige doelpunt werd gemaakt door Ton Boon. De Belg die daar niets te doen vertrekt, scoorde in de 61ste minuut. Dus we hebben in ieder geval brons en wie weet straks goud... want om 3 uur begint de finale van UHC Hamburg tegen Oranje Zwart. Oké, okay, we houden uiteraard het hockey ook voor je in de gaten... Deze tweede paasdag. Zandvoort op maandag. je tot aan uh, vijf uur vanmiddag. Klinkt wel heel apart hoor. Zandvoort op maandag. Gaan we dat voortaan vast doen? Nee hè? Nee. Ik denk dat dat mensen niet blij mee zijn. Hier, hier is Omi. Was Omi en de cheerleader. TFM Race Radio. Pit Report, Pit Report. Ja, en voor race nummer 2 van de Clio Cup schakelen we weer live over naar het circuitpark. Sofort, naar Willem van Densen. Willem. Ja, Goedemiddag, ja. Goedemiddag. Het is uh, ja, Rob. Ik zal beginnen met een vraag uh, van jou in de vorige keer uh, te beantwoorden. Nou, ik zie uh, Nieuw Langeveld inderdaad wel voorbij staan. Dus uh, ja, die gaat toch uh, van, start, van start gaan. Doet hij vanaf een uh, tweede positie? Uh, met op de eerste positie voor hem dan uh, Melvin de Groot. Op de derde plaats uh, Sebastian Bleekmolen. En vierde, uh, Loris Heizemans, uh, junior. Uh. Dan uh, gaan we even kijken. Ik zeg, uh, ja, nieuw start vanaf een tweede tweede positie. Niels is uh, ja, een goede starter. Heeft hij vanmorgen ook al uh, bewezen. En hij heeft toch wel een, een beetje een klein uh, voordeel. Uh, eerder uh, vandaag uh, uh, kort uur geleden werd er een uh, flinke bak olie op het rechte eind gegooid. Er is inmiddels wel allemaal van het uh, grid uh, gestrooid en dergelijke. Maar het is nog steeds niet uh, ideaal aan de rechterkant uh, van de baan dan. En, uh, ja, of uh, aan de linkerkant uh, van de baan. En Niels, uh, die mag rechtstarten, dus misschien dat hij ook daar uh, voordeel uh, uit kan halen. De Krias, uh, ja, het zijn er jammer genoeg maar tien uh, in getal, het zijn uh, zo'n juist uh, vertrokken voor de opwarmronde en we gaan ze uh, opwachten hier. Uh, zo duidelijk uh, voor de start. Maar dat kan nog wel even duren uh, uiteraard. Want uh, achter de safety car rijden ze niet de tijden die ze normaal rijden. En normaal, uh, dan moet ik zeggen, dat is allemaal onder de twee minuten. De snelste tijd was uh, van Melvin de Groot 1 minuut 55. En dat zal nu uh, een minuutje of drie zijn voordat ze hier weer terug zijn uh, voor de start. Uh, ik kan mij uh, even, nog even terug uh, naar uh, afgelopen zaterdag. Toen, was er, toen werd er een qualifying gereden voor de Clio Cups. Die, die bepaalden uh, de, de startopstelling van de race vanmorgen om tien uur. En wat bepaalt nou de, de startopstelling van de tweede race vandaag dan? Nou ja, eveneens de qualifying van uh, zaterdag. Je snelste ronde die je draait uh, in die kwalificatie, die geldt voor race 1. En je op één na snelste ronde, die geldt voor uh, race 2. Oké, okay, nou, uh, bedankt voor deze update. Willem, we zijn razend benieuwd uh, hoe deze... ja, de, toch, laten we zeggen de hoofdrace van, uh, van het evenement... Hoe die, uh, hoe die straks gaat verlopen. We komen later in het programma weer bij je terug. Ja, Oké, okay, tot zo. Dankjewel Willem Frenzen. Inderdaad, de start gaat zo dadelijk plaatsvinden... van de Clio Cup race nummer 2 van dit paasweekend. Luisteren naar ZFM Zandvoort, ook op deze tweede paasdag. Jo, de Queen en Radio Gaga, alweer dat ene laatste plaatje. Wat betreft uur 1, Albert-Jan. Maar nog twee uur te gaan en volop informatie en muziek. Zo is het en uh, zometeen uh, het tweede uur. Uh, Zullen aan het begin uh, meteen Willem even erbij pakken? Nou ja, tien of drie kwart of drie gaan we gelijk weer. Want dan zitten we midden, dan zijn ze gestart. Ja, dat bedoel ik. Wel ja. een hele spannende race van de Clio Cup, die uh, inmiddels volgens mij zo'n beetje wel verstak gegaan is op het circuitpark Zalvoort. Willem vertelt ons in het volgende uur er veel meer over.